De Nijmeegse politie heeft na de wedstrijd NEC-Vitesse een groepje NEC-supporters opgepakt. De ME had al eerder een charge uitgevoerd om te voorkomen dat de Nijmeegse fans in de buurt van de bussen uit Arnhem kwamen. Later bleek dat een aantal supporters zich verstopt had in de bosjes bij het Goffertstadion. Toen ze de Vitesse-bussen bekogelden werd een aantal van hen opgepakt. NEC verloor de wedstrijd met 1-0. Bij Sneek is een scoetje van bijna 100 jaar oud gestolen. Het zeilschip lag in het Friese dorp Hommerts. Het scoetje, de vrouwen Jans, is 13 meter lang. Het is gebouwd in 1914. De zeilen waren er door de eigenaar al afgehaald. Het KPD heeft het Amber Alert ingetrokken dat eerder vandaag werd uitgegeven in verband met de vermissing van een baby uit Almere. Het meisje van zes maanden oud en haar vader zijn terecht.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 Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Een ongeluk op de A4 naar Amsterdam bij Dorp Twee kilometer file. De rechterreisdoek is dicht. En op de A12 Arnhem-Utrecht staat tussen Veenendaal-West en Bunnik in totaal zes kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Entertainment for you. De grootste hit die de cutting crew ooit heeft gehad... ...en plaat uit 1986... ...I Just Died In Your Arms Again. Zo, en welkom bij een nieuwe... view. Het tweede uur, het is... ...8 uh, over 6, eet smakelijk als je zometeen gaat eten. Of misschien wel aan het eten bent. We nemen even een paar uh, berichten door... ...want het zal misschien geen verrassing zijn. Maar nu is het echt uit onderzoek gebleken. Planten in de klas... ...hebben een gunstig effect op kinderen.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 That once were closed Now so many miles apart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 Ik ben eigenlijk buitengewoon geemotioneerd geraakt door wat hier vanavond gebeurd is. Gebeurd is. En volg je eigen passie. Passie. passie. Van kinds af aan is eigenlijk mijn grote passie altijd geweest om theater te maken. Theater te maken. En bij mij is het zo ongelooflijk snel gegaan eigenlijk als je terugkijkt. Even Volg je eigen passie. passie. Het is zo moeilijk om als televisieman een plaats te veroveren in het theater. Give me a life, a a Sta je hier in het Carré van Parijs voor 1800 mensen. 1800 mensen. Language, like you know Nadat je al zes keer in Carré gestaan hebt in België. In België. In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 Ik denk dat er een hele nieuwe toekomst nu open gaat. Volg je eigen passie. passie. Hoe je hier met respect, vreselijk woord, behandeld wordt. Yeah. Een waanzinnig emotionele avond. Heart, so Ik ontdekte iets. De grappen uit de normale shows werken hier net zo hard als in Nederland. In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 Misschien toch wel de doorbraak. Ik denk dat er een hele nieuwe toekomst u open gaat. You Volg je eigen passie. passie. Oh, Hoe je hier met respect, vreselijk woord, behandeld wordt. Hey, be Het was een waanzinnig emotionele avond.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 Een lekker wijntje erbij in een open haard, knasbot. En luister naar de nieuwe Tony Bennett en Amy Winehouse. My heart is sad and lonely. For you, I sigh. For you, dear, only. Why haven't you seen it? Body and soul. You're making. You know. I is er weer tijd voor een Goedenavond Henry Ja, Goedenavond Rudy uh, Luister natuurlijk ook uh, We zijn er weer hè? Helemaal mooi, hoe gaat het? Nou, uitstekend hè Ik heb uh, juist even de, de single opgehaald in de studio uh, De Maastelkans. ...en ik heb hem jullie toegestuurd. Dus. Ja, wij hebben de primeur van jouw nieuwe single. Uiteraard, hè, dat heb ik jullie beloofd. Hè? Helemaal top. Ik heb hem klaar zijn, maar dat zometeen. Eerst het showbiz nieuws. Oh, okay. Ja, het is echt belangrijk natuurlijk. Hè. Ja, één van jouw collega's is op 70 jarige leeftijd overleden. geleden... ...meet het Ja, ik hoorde het. Ja, ja, ja. En uh, ze werkte op een gegeven moment al... Uh was uh, 1964 als uh, omroepster ja. uh, en uh, bij de Avro Ja, um, uh, ja, reed dat programma ook ja, juist op zondag heeft dat programma geloof ik er ja. Okay. Ja. zijn tips voor evenementen, zo afwisselend met muziek en uh, ja, na 18 jaar juist op zondag gepresenteerd te hebben ja. uh, programma's zoals dus Delta, middagje Avro, Easy Listening uh, moest daar een muziekprogramma op een gegeven moment ook wijken, wijken voor toenmalig Hilton 3 ja. en is, is, er, is de Avro uh, verlaten oké okay. ja, ja, twee maanden geleden is uh,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 Dus, maar goed. Uh, Leven gaat door, zeggen ze wel eens. En, uh, ook de showviews natuurlijk, binnen, uh, binnen alle toestanden alle die we meegemaakt uh, krijgen. Dus dat, uh, Beyoncé die heeft namelijk een nieuwe videoclip uit. Ja. En nou heb je namelijk een uh, zekere uh, voorstelling die heet Rozas Dans, Rozas. Ja. En er zijn delen uit die videoclip die lijken heel erg veel op het origineel van uh, Beyoncé. Oh, oké. Okay. Ja, en uh, Rozas woordvoerster die, die, die Johanna Davy, uh, Laat de V&T weten van. Uh, in de videoclip worden fragmenten uit de film die Jerry de May maakt van deze geluidere voorstelling. Nagenoeg exact gekopieerd. Nou, ik ben benieuwd. Ik zou het willen zien. Maar is het niet alleen uh, de muziek die. die, die uh, gekopieerd wordt, maar ook dus de uh, dans. Nou, Ik ben benieuwd hoe dit uitloopt, want het uh, is wel een leuke, een leuke... Een leuk rechtszaakje wordt dit. Ja, dat wordt weer lachen. Ja, dat wordt leuk. Ja, wat ook leuk is trouwens, is dat uh, Paul McCarthy, een van de Beatles, die is ja. 64, die gaat vertrouwen met zijn vriendin Nancy Shiggle, en uh, die is 51. Oké. Okay. En die trouw uh, aan aan de zondag, op de dag dat John Lennon eigenlijk 71 jaar zou zijn geworden. Oh, oké. Okay. Wat oh, leuk. Ja, ze, wouden, ze wouden eigenlijk nog geheim houden, de maar het is toen in ieder geval toch uh, uitgelekt. Ja. Um, uh, in ieder geval zondag dan. Uh, Geef ze elkaar het jaarwoord in het stadhuis in Londen? Oké. Okay. Nou, dat doet hij nou goed. Neem mee, mee als je uitgenodigd bent. Ik heb hem daarna ook naar de receptie in de tuin van de ex Dus Dus uh, wat weer een leuk feestje daar. Ja, te, nou, te gek toch? Op zijn 69 doet hij goed. Ja, dacht ik wel, hè. Ja. Goed joh, hij dan de Voice of Holland natuurlijk. Hè. Dat was gisteren weer een, een gigantisch uh, kijkcijfer. Ja, ja. We liefst 3,3 miljoen kijkers Keken ernaar. Ja, klopt. Dat is ongelooflijk. En dat staat dan weer op de eerste plaats van de best bekeken programma's van de vrijdagavond. Um, uh, ik dacht ik dat ik de, de, de, de, de honds talent op een gegeven moment al heel veel kijkers trok Maar al weken achter elkaar meer dan 3,3 miljoen kijkers. Dat ja. is ontzettend groot. Cool. Het is zo knap. Terwijl gisteren gewoon Nederlands elftal ook speelde. hè Ja, en dat was 1,7 miljoen kijkers. Ja. Um, uh, dat is, is bijna dubbel. Dus het merendeel die kijkt gewoon echt naar de Focus of Holland. Ja, ongelooflijk. Ja, te gek. Dus nou, ik heb een ding natuurlijk weer gezien en daarin hebben we natuurlijk ook weer ook gigantisch gelachen bij Mark de Ja, leuk hè. Ja, die komt inderdaad de naam van een van de kandidaten niet uitspreken, Henry. Ja. En hij maakte er van alles van. Henry en... ja. <laughs> ja, mooi hè. Ja, het, is, het is leuk, hè, dit jaar onder de jury, onderling. En grappen die worden gemaakt en dat soort, uh, dat soort ja, dingen. Het is wel leuk. Ja, nou, het, het is goed geporteerd op dat soort dingen. Ja. En, uh, er worden hele leuke dingen worden, er, worden er gedaan. En, uh, ah, het is ook leuk om naar te kijken. Ja, zeker. Op een echt in zijn hemd gezet. En de mensen worden met respect behandeld. Uh, natuurlijk, de een is beter dan de ander. Dat is toch helemaal zo. Maar ja. uh, er is niemand die gewoon uitgeschoffeld wordt. En dat vind ik wel dat het ja. fijn in dat programma. Ja. Zeker. Dus met respect wordt naar de, naar de kandidaten gekeken en wordt met de met ze omgegaan. Ja, zeker. Ja goed jongen, en dan heb ik nog één uh, dingetje voor jullie, dat is natuurlijk het feestje voor Jan Smit weer. Ja. Want hij heeft alweer weer een nieuwe hit te pakken hè, met een met nieuwe single. Oh oké. Okay. voor mij. Oh dat doet hij goed ja. weer. Ja, en dan was dat is bovendien zo vaak verkocht al dat het al een gouden Stapelschip bereikt. Ja. Nou. Wat zit wanneer ja. is die single uit? Uh, eens even kijken wanneer is die uit. Uh, ja. Hij kreeg vrijdag morgen in ieder geval. Oké. Okay. de hij tijdpresentatie is van uh, Gouden Hoor.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 Ja, de, de, de, ja, het hele verhaal eigenlijk keer aan zijn uh, gezicht van dat gaat Ja Zo moet je de feiten zien Oké okay. Ik de, de tekst ook opgeschreven Nou ja, wij gaan hem ja, ja, ik hoop dat jullie mooi vinden Ja, nou, wij gaan hem, wij gaan hem nu draaien De primeur hier bij ZFM Zandvoort Entertainment for You Henry van Wijmeren en zijn uh, nieuwe single Kleine Engel Perfect, oké okay dan Henry, dankjewel en tot volgende week Tot volgende week weer Dank je ja, hoi oh, ja. dat de mensen een reactie geven, hè Ja, reacties zijn natuurlijk welkom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 Je los, zoals dat heet, waarin mijn hart heb jij altijd, mijn kleine Als kind in je mooie lach, kunnen steeds opnieuw mijn dag.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 Keep us together Love, love That's enough for me. You can move in the world where you've been Cause everybody has a past When we're all alone We're doing all over again Everybody else is getting out of bed I'm usually getting in it I'm not in it to win it I'm in it for you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 Dus morgen is het te zien op het circuit, kijken kan natuurlijk en voor nog meer informatie is er ook een internetsite slash kinderrace Morgen 9 oktober. Kom gerust kijken. En ze, met dit bericht eindigen we deze Entertainment View morgen zondag in Kremland. Hoor je mij weer samen met Aldo Moraal? Vanaf uh, twee uur hier op ZFM Zandvoort. Bedankt voor het luisteren. Heel fijn weekend als je gaat stappen. Veel plezier. En morgen luisteren en zometeen van de herhaling van uh, de Euro Breakdown. Fijne avond en tot morgen. En zomerhit. Een hete zomer met ZFM. Zon, zee, zandvoort. En zomerhit. Hey